Maar door de blik is er iets geks gebeurd in mijn gemoed. Foto, al is hij nog zo klein. Ik kijk u met genoegen. Vindt u dat nou niet fijn? Mag ik van u een foto, zodat ik u waarder zie? Zoon, aardewportretje voor mijn kabinet, bezorg me.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 Die samenwerking moet vrede en stabiliteit in Azië waarborgen, zeggen Japanse en Russische ministers. Het besluit over militaire samenwerking is genomen na overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van beide landen in Tokio. Rusland en Japan zeggen dat de samenwerking in hun beide belang is, gezien de dreiging die uitgaat van het internationale terrorisme, de piraterij en Noord-Korea. Twee landen gaan ook overleggen over de eilandengroep de Korillen, die door zowel Rusland als Japan worden geclaimd. Eerste Kamerlid Jan Nagel wordt tijdelijk voorzitter van 50PLUS. In Hilversum benoemde het congres van de partij hem voor de periode tot het voorjaar. Nagel was aanvankelijk helemaal geen kandidaat, maar nadat veel partijen een beroep op hem hadden gedaan, stelde hij zich alsnog beschikbaar. 50PLUS heeft de laatste tijd de kampen gehad met allerlei incidenten, daarom werd een ervaren voorzitter belangrijk gevonden dag na de dood van de Pakistanse talibanleider Mesoet hebben de taliban hun tweede man, Khan Said, aangewezen als een opvolger. Mesoet en vier medestanders kwamen gisteren om het leven bij een aanval door een Amerikaans onbemand vliegtuig. Said, die ook Saina wordt genoemd, is waarschijnlijk het brein achter een actie in een gevangenis in noord pakistan vorig jaar. Waarbij 400 gevangenen werden bevrijd. Onder hen waren veel terroristen. Mesoet was volgens de CIA verantwoordelijk voor een bloedige aanslag op een Amerikaanse basis in Afghanistan. Afghanistan en voor een reeks van aanslagen in Pakistan waarbij duizenden doden vielen. Pakistan is momenteel bezig met de voorbereiding van vredesoverleg met de taliban. En Pakistanse politici hebben de aanval op misoet een poging genoemd om dat vredesoverleg te saboteren. Het weer vrijwel overal droog met van tijd tot tijd zon. Dat wordt vanmiddag 13 of 14 graden. In de namiddag en avond toenemende bewind...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 De A1 Amsterdam-Amersfoort is in beide richtingen dicht bij knooppunt Muiderberg. Dat komt door een ongeluk met een aantal bussen op de A1 vanuit Amersfoort. Daar staat file tussen Gooi Meer en knooppunt Muiderberg 3 kilometer. De andere kant op vanuit Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg 11 kilometer. Verkeer Amsterdam-Amersfoort moet dus omrijden. Dat kan het beste via Utrecht over de A27, de A12 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag bij uh, Zandvoort op uh, zaterdag. Ditmaal uh, met een ander geluid. Uh, helaas, uh, Albert-Jan Vos, uh, dat is niet helaas. Uh, die vermaakt zich in het uh, zonnige zuiden. Waarschijnlijk op een of andere golfbaan. Niet aanwezig ook uh, Rob Harms. Uh, normaal gesproken de twee uh, mannen die hier op zaterdagmiddag... en ook op zondagmiddag actief zijn. Mijn naam is uh, Willem van Denzen en ik ga vandaag proberen... Uh, toch enigszins wat informatie te verstrekken over Zandvoort. Aangevuld met veel muziek. Veel meer als normaal. Wat we onder andere gaan doen vanmiddag is uiteraard de voetbal. Joop van Es is aanwezig bij SV Zandvoort DVVA. En die gaan we regelmatig in de uitzending halen. En we vervolgen ook nog even hoe het gaat in Abu Dhabi... met de kwalificatie van de Formule 1.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 Western girls in a western town, the dead end world. The eastern boys and western girls. Western girls. <laughs> too many shadows, whispering voices, face on posters Too many choices, if, when, why, what, how much have you got? Have you got it, do you get it, if so, how often would you choose a hard or soft option? <laughs> In a western town, the damn world The eastern boys and western girls In a western town, the damn world and go. The... www.zfmzandvoort.nl Ja, ja, vandaag zijn we begonnen met eh, toch wel wat eh, druilige regen in de ochtend. Het is inmiddels droog, er is nog een kleine kans dat we nog een waterdun zonnetje gaan krijgen, maar veel zal het niet worden. De temperatuur komt ook niet hoger dan eh, 13 graden vandaag. Later vandaag uh, gaat het toch weer wat waaien. We krijgen daarbij uh, kans op zware windstoten... en mogelijk uh, met een snelheid van uh, 90 km per uur. Staat niet in verhouding tot wat we maandag hadden, maar toch uh, een forse wind. De temperatuur gaat vannacht uh, dalen naar een uh, graad of 10. Morgen geregeld een zonnetje, maar het draait toch vooral om de buien. Vooral in de middag kunnen dat uh, fikse buien zijn met daarbij kans op onweer... En wederom zware windstoten. De zuidwestelijke wind waait vrij krachtig. Matig tot krachtig. En ja, de temperatuur die gaat morgen niet hoger worden als vandaag. Zelfs nog een graadje lager. 12 graden gaat het worden morgen. Al met al de niet een dag van we zeggen we gaan lekker buiten spelen. Wat we wel gaan doen, verder met muziek nu.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 Ze zijn zo lekker zacht. We lekker zacht. Of hard. Gewoon het te zijn, hè. Wat wou je nou zien? Ik zou me wat verzinnen. Hou eens af. Hou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 downtown Just listen to the music of the traffic in the city Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty How can you lose The lights are much brighter there You can't forget all your trouble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 De lijn vanaf het voetbalveld van SVV SV Zandvoort, Joop van Nes Joop van Nes is aanwezig bij de wedstrijd SV Zandvoort, DVVA. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag Willem. Elisa is inderdaad, Zandvoort, DVVA. En de wedstrijd is een kwartier later begonnen. De reden heb ik geen flauw idee van. Ik weet alleen dat de scheidsrechter het van de vorige heeft gemaakt... En dan krijg je nog het gedoe met het uh, pasje controleren. Dan moet iedereen op een rij gaan staan. En dan pak je elk pasje ga je kijken of je dat wel bent. Dat neemt ook elke enige tijd in beslag. Dus we zijn nu pas in de uh, vierde minuut bezig. En uh, ja, het is spijtig om te zeggen. Maar in de tweede minuut is Soms wel op, uh, op een achterstand gekomen. Een corner van DVVA voor van wel gezien van de linkerkant. van precies op de blonde uh, krullen van uh, de spits van DVVA. Een hele lange jongen. Die speelt er al een poosje trouwens. En uh, ja, toen was... Uh, Eigenlijk eh, niemand meer in staat om die bal uit het doel te halen, zelfs het drommel niet. Dus Zandvoort staat nu met een 0 1 achter Het is wel een belangrijke wedstrijd, want DVVA staat één plaats hoger dan Zandvoort. En uh, met drie punten uh, meer dan Zandvoort. Dus als Zandvoort hier mag winnen, komen ze gelijk met DVVA. En het is, het is echt wel, jongens, dat is uh, toch wel uh, noodzakelijk, want Zandvoort is af en weer naar de uh, onderste regio, zo'n beetje. Hij staat vierde van onderen en DVVA dus vijfde van onder ja is dat he, Ja, het Willem. Een zes punten wedstrijd eigenlijk, zo we dat noemen, mogen, ja, toch? Ja, wel, ja. Ja, ja, ja, zo klopt. Dat klopt helemaal. Soms, dus moet hier eigenlijk winnen. Eén punt hebben ze weinig aan. Daar blijven ze nog steeds onderin staan. dan krijgen ze drie punten bij... Ja, wie zal het zeggen? Wij, uh, laten we zeggen, over 85 minuten weten we meer eens in die geest. Ja. Dat is op het ogenblik uh, eigenlijk het begin van de wedstrijd, Wim. Ja, we en hopen dat, uh, dat, dat we snel weer wat ja. van je horen dan, uh, Joop. Uh, dat zult worden... Uh... En dan het positieve natuurlijk. Ja, uiteraard, uh, Joop, daar gaan we vooruit. Oké. Okay. Okay, tot straks. graag nou, we gaan tot straks dan. Oké. Okay.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 Dit was alweer het uh, eerste uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, na het nieuws uh, van uh, drie uur gaan verder uh, met Zandvoort op zaterdag... met hopelijk uh, goed nieuws van uh, Joop van S. vanaf het voetbalveld uh, van de wedstrijd uh, SW Zandvoort-DVVA... waar de stand op dit moment nog uh, 0-1 is.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 Tu as à te le dire, Mais une soirée agitée ou quoi Un peu ouais.